met het NOS journaal. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Clinton en Aung San Suu Kyi willen samenwerken om meer democratie in Burma te brengen. Dat zeiden de twee na hun tweede gesprek. Clinton is een paar dagen in Burma. Ze had gisteren al gedineerd met San Suu Kyi en vandaag hadden ze een officiële ontmoeting. Volgens Aung San Suu Kyi is Burma voorzichtig op de goede weg, maar moet er nog een heleboel gebeuren. Ze hoopt daarbij op de steun van de Verenigde Staten. Er moet op korte termijn een daadkrachtige aanpak komen van de eurocrisis. Dat is de beste manier om het vertrouwen te herstellen in een sterk en verenigd Europa. Dat schrijven de topmannen van Shell, Philips, Unilever, Axonobel en DSM in het Financiële Dagblad. Volgens hen zijn er maatregelen nodig om Nederland en Europa concurrerender te maken op de wereldmarkt. De bestuurders vinden dat de Europese leiders juist nu moed moeten tonen. De GGD Midden-Nederland stopt volgend jaar waarschijnlijk met het geven van seksuele voorlichting op scholen. Het is een van de maatregelen die gemeenten willen nemen om de komende jaren 1 miljoen euro te bezuinigen bij GGD Midden-Nederland. 500 scholen in de regio rond Utrecht kunnen nu gebruik maken van de seksuele voorlichting. Behalve op deze voorlichting willen de gemeenten ook bezuinigen op onder meer de bestrijding van tuberculose en infectieziekten. Volgende week wordt een besluit genomen over de voorgenomen bezuinigingen.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 Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat bij elkaar nog 67 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knoopend Hoevelaak en Eembrugge 5 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Nieuwegein-Zuid en knoopend Rijn 6 kilometer. Dat was een aanreding. Alle rijschokken zijn weer vrij. A8 Zaandam richting Amsterdam bij knoopend Koemplein 4. A9 ook maar richting Amstelveen. Voor knopen de Raasdorp 5 kilometer. Op de A10, de ring Oost tussen Afrit, Vodendam en Zeeburg, 4 kilometer. Dat was een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. A20, hoek van Holland, de richting Gouda. Voor het knopen de Bregseplein 4. En het laatste is de A27, Breda-Utrecht. Voor de brug bij Gorkum staat 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het.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 De tweede deur van deze CFMDS begon met een stevige Boogie Woogie. Een soort piano blues die vooral populair was in de jaren 30 en 40, maar ook al eerder werd gespeeld. En dit was een hele bijzondere, namelijk de Central Avenue Breakdown, gespeeld door Nat King Cole op de piano en de big band van Lionel Hampton. Jouw vriend Hans. Jazeker. Hans, wat uh, ga ik voor jou draaien? Nou, ik, ga, uh, ik eindigde het, uh, het eerste uur met uh, de Dutch Songbook CD. En ik wil eigenlijk nog een stuk uit die pratere CD. Die trouwens heel moeilijk te krijgen is. Ik ben in Groningen geweest en daar heb ik vijf zaken langs gelopen. En uiteindelijk vond ik hem dan toch... En in Zandvoort heb ik er één in bestelling. Die hadden hem ook niet. Dus uh, ja. Maar het is echt. Ik raad iedereen aan, zeker voor Sinterklaas of de kerst, deze cd te kopen. Ik mocht er wel een beetje reclame maken voor Jammenu en Jasper Soffers, die de Dutch Sonboek hebben samengespeld. En ook hebben gespeeld. Natuurlijk. Ze worden trouwens begeleid door Clemens van Veen en Hans Oosterhout. Hier hebben we nog nooit in Zandvoort gehad, trouwens bij Hans Rijmers, geloof ik, hè? Klopt. Dat ging mij onbekend te Ja, mij ook goed. Maar dat gebeurt wel meer. Ik heb een stuk uitgekozen over zo'n fantastisch ooit geschreven dokter Anders P. Luistert u naar de mannen met de veerpont. ...uit de Dutch Songbook De Veerpont... ...ooit geschreven door Dr. Anders P... ...en hier gespeeld door de bariton-saxofonist Jan Menu ...en Jasper Soffers die begeleiden hem op de piano. Ja, heel wat anders ga ik nu, uh, heb ik nu uitgezocht. Een paar weken geleden had Hans Rijmers, Hans Welkom... ...ook in ons programma, leuk dat je luistert natuurlijk... En hadden wij een fantastische zangeres... ...en namelijk Sabine Cuny... Toen het begon, toen dachten we met z'n allen... Wat moet dit worden? Maar het werd wat. Het werd een concert om niet te vergeten. En we hebben ook Hans uh, na afloop gevraagd... Deze zangeres mag gegarandeerd weer terugkomen. En uh, ja, in, in onze jazzprogramma's... Die we de afgelopen uh, weken gedraaid hebben... Is zij geen één keer voor het vroeg licht getreden. En uh, ja, ik kon niet nalaten om een cd van haar mee te nemen. Uh, ze heeft... Er drie gemaakt en één daarvan uh, zingt ze samen, wordt ze begeleid dus door de big band de Clara Schumann Muziekschule uit Düsseldorf en een fantastisch orkest trouwens uh, ik heb een stukje muziek uitgezocht een Zuid-Amerikaanse jazz en dat heet Sola Nietzsche en uh, nou ja luistert u naar Sabine Kondisch Muziek Bedoel ik tegen je? Zijn negro? Oye, mi rumba, yo se Het prachtige favela ooit geschreven door Joe Bim en de Morales. En hier gespeeld, ja, niet door Stenket zoals uh, Tom Hendricks dacht... ...maar door Sabine Kuhnlich die drie weken geleden in de krocht optrad... ...en ook de Altsaxofoon voortreffelijk uh, bespeelde. Ze werd op dit stuk begeleid door de gitarist Adam Raffelty... Ook een ik heb nog nooit van die man gehoord, maar ja, gitaarspelen kan die ook. Ja, we hadden ook nog nooit van haar gehoord. Nee, we hadden ook nog nooit van haar <laughs> geweest, maar daar zijn we wel achter gekomen. Ja, ja, ja. Trouwens, een fantastisch concert en ik moet uh, Hans Rijmers uh, complimenten maken met de keus van deze artiesten. De song What Is This Thing Called Love schreef Cole Porter in 1929 voor de musical Wake Up and Dream. En zelfs zoveel uh, mu uh, sorry, musical muziek kwam ook deze song al snel in de jazz terecht en werd daardoor een van de meest gespeelde composities van Cole Porter. Ik vond een mooie uitvoering van tenor saxofonist Ben Webster en baritonspeler Jerry Mulliken samen met onder andere Jim Rawls op de piano. Hier is een van de meest gestelde vragen ter wereld: What is this thing called love? There for just a moment, and acknowledge the presence in the house tonight of, of America's premier song stylist, the one and only, the great one, the divine Miss Sarah Vaughn. Stijl uit een ver verleden, Vaughan en ingetogen disidentlesbi op trompet in 'Embraceable You', gecomponeerd in 1928 door de broertjes Gershwin. Hans, we hebben nog 20 uh, minuten. Nee, nou, 20 minuten. 20 minuten. Dus we hebben nog even tijd. En uh, nou Tom, ik vind het altijd toch wel leuk om uh, Nederlandse muziek te laten horen. Heb ik er straks met uh, Jan Menu nu ook uh, gedaan. En uh, ja, er is een serie en die heet For Cotton Tapes. En die worden uitgebracht, ze zijn wel duur trouwens, die cd's. Maar goed, ik heb er een stuk of uh, drie gekocht. Nee, vier, vijf zelfs. Zo, zo. En één uh, daarvan is, uh, ja, hij heeft, je hebt altijd een favoriet daarin. En dat is uh, Ruud Brink, de... Tenorsaxofonist uit, uh, uit Haarlem. En uh, vaak optredend in de Haarlemse Jazzclub. Hij heeft uh, hele mooie muziek gemaakt. En uh, onder andere met Earth Rochling. Daar waarmee hij een uh, kwartet vormde. En uh, ja, ik wil het laten horen. En het is een stukje geschreven door Richard Rodgers en Lawrence Hart. Luister nu naar Ruud Brink in Where or When. away from me, we uh, may uh, never, never meet again on the bumpy road to love, still I always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, On the bumpy road to love Still I'll always, always keep the memory of The way you hold your knife He, Ruud Brink, kwartet uh, met uh, Rob Agerbeek, uh, piano in de uh, the Kurswin-song They Can't Take That Away From Me. Er zijn orkesten die herkend worden aan hun sounds. Glenn Miller, Sue Cellington, Kant Bezing met zijn pingpong piano Harris James met zijn schettertrompet, Stan Kenton met zijn drama en noem maar op. En zo had ook de trompetist Billy May een herkenbaar geluid met zijn orkest. de saxofoon-jank. Luister maar eens naar perfidie Stan Getz, met Arinal Almeida met de Wintermoon en Riz dan toch nog hoe ben je mee. ...deze CFM op zondag... ...in de regen. Wie weet wordt het nog een beetje beter weer. Ik hoop het voor de mensen, ...want uh, die staan nu te rillen en te trillen... ...achter een kraam... ...terwijl er waarschijnlijk niemand langs loopt. Maar goed, dit was CFMJS van deze zondag... ...samengesteld en gepresenteerd... ...door Tom Hendricks... ...en met nadrukkelijk in de gastrol... van Sandbergen. Dankjewel Hans. Ja, ja. Maar ah, natuurlijk is de volgende week weer C.F.M.B.S. Yes. Dus zeg ik samen met Billy May. Nee, niet met Billy May. Ik ben daar echt helemaal in de waar. Met Billy Holiday. We'll be together again. No tears. No fears. Always tomorrow.